In het centrum van Cairo hebben opnieuw duizenden betogers de nacht op straat doorgebracht. Ze willen pas weggaan als president Mubarak opstapt. Het regime heeft democratische hervormingen beloofd, maar voor de demonstranten is dat niet genoeg. De volksopstand in Egypte tegen Mubarak moet vandaag zijn hoogtepunt krijgen met een betoging van een miljoen mensen in Cairo. Het leger zegt er gisteren toe dat er niet zal worden ingegrepen als betogers vreedzaam hun mening uiten. Nederlandse reisorganisaties hebben tot nu toe zo'n 2700 vakantiegangers uit Egypte teruggehaald. Waarschijnlijk zijn morgenochtend alle 4200 toeristen gerepatrieerd. Op de vliegvelden in de badplaatsen zijn nauwelijks problemen. In Cairo is het wel een chaos op het grootste vliegveld. Sahra Bahrami, die zaterdag in Iran is geëxecuteerd, blijkt ook in Nederland te zijn veroordeeld voor drugsmokkel. De Iraans-Nederlandse vrouw werd in 2003 betrapt met bijna 16 kilo cocaïne in haar bagage. Dat meldde Nieuwsuur gisteravond. Ze kreeg drie jaar gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk. Bahrami werd zaterdag in Iran opgehangen omdat ze drug zou hebben gesmokkeld. Maar volgens vrienden is ze veroordeeld omdat ze meedeed aan een demonstratie tegen het bewind.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 Voor de Nederlandse kust is een bultrug gezien. De walvis is gesignaleerd ter hoogte van Zeeland en later bij de Maasvlakte. Een bultrug in de Nederlandse Noordzee is vrij zeldzaam. De afgelopen tien jaar is er een paar keer een gezien. Gewoonlijk leven deze walvissen veel noordelijker. Het weer bewolkt en droog. wordt vanmiddag zo'n drie graden. In de loop van de middag en avond wat regen met in het oosten kans op ijzel. Dit was het NOS.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 The sounds of a cat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 Die ik stuurde: wow. uit onmacht om die kwijt te raken. Wow. www.zfmzandvoort.nl I for me to say I'm sorry. I just want you to stay after all that who you've been through, I will make it up to you. Da ba na na de <middels> de da de da ba ZFM. Gezongen en gevroden in de straat.